Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De Israëlische premier Netanyahu geeft toe dat Israël achter de aanval op semaphones en walkie-talkies in Libanon zat. In september ontploften honderden van die apparaten. Die werden gebruikt door leden van Hezbollah. Daarbij vielen 12 doden en bijna 3000 gewonden. Het is niet zomaar een bekentenis van Netanyahu, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Ik heb dit gedaan, zei Netanyahu, ondanks tegenwerking en kritiek vanuit het leger en de veiligheidsdiensten. Dus het is veel meer de interne politieke agenda van Netanyahu die hij hiermee dient... dan een soort van wens om het openbaar te maken. Premier Netanyahu heeft eerder zijn defensieminister ontslagen... omdat die kritiek had op de gang van zaken in de oorlog tegen Hamas. Nederland krijgt een Europese proeffabriek voor fotonische chips... Die kunnen informatie overbrengen met licht in plaats van elektronen. De fabriek komt waarschijnlijk in Eindhoven of Enschede. Met fotonische chips moet het in de toekomst makkelijker worden om goedkope, snellere, energiezuinige apparaten te bouwen. Hulporganisaties moeten vanaf 2026 met veel minder geld vanuit de overheid verder. Minister Klever voor ontwikkelingshulp verlaagt de totale subsidiepot voor de komende vijf jaar met een miljard euro. Twee derde van het totaalbedrag. Welke hulporganisaties gekort gaan worden is nog niet bekend. En dat was een paar jaar geleden een primeur, een geluidsscherm van bamboe. Langs de N245, tussen Alkmaar en Schagen, hebben ze de berm vol geplant met bamboe. De provincie vertelt waarom. Nou, bamboe is uh, goedkoop en aanleg. Het is duurzaam. En ja, ik kan me voorstellen dat mensen er liever tegenaan kijken dan een hard geluidsscherm. Eén probleem, bamboe heeft ook een eigen willetje. De bedoeling was dat het nu 6 meter hoog zou zijn, maar de bamboe groeit toch wat langzamer. Daardoor houdt het ook minder geluid tegen. En haar Nieuws vroeg aan de boer van het weiland ernaast of de koeien al relaxter zijn dan vroeger. Ja, zomers leg je lekker in de luwte van de wind en van het geluid. Dus uh, dan is het een mooi plekje voor de koeien. Het weer, regelmatig zon, maar er valt ook af en toe een bui vandaag bij maximaal 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam. Tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer, 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Battenverdorp en Aalsmeer, 3 kilometer met ook daar 10 minuten op onthoud. Er zijn bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Het is even na twee uur. Welkom bij ZFM. Het programma Zandvoort op zaterdag. En This is Not America, Is dat Dolly. Uh, heb je dit uitgekozen in, met betrekking tot de uitslag van de verkiezingen? Ja, precies. Ah. Dat heb je heel goed. Ja, dat voelde ik ook Want Nederland aan. Die stond echt uh, trillen op zijn poten uh, nou, dat uh, Donald niet. Trump het uh, geworden is. Het zal hè? toch niet alleen Nederland zijn wat heeft aan trillen? Nou ja, Wie nou had dat ja. verwacht, joh? Nou ja, ik wel eigenlijk. Meen je dat ja, nou? Ja, echt. Nou, ik dacht echt van nou... iedereen gaat volop op die vrouw die is gekomen. Jong, uh, uh, ja, fanatiek. Uh, weet ik veel met al haar inzichten en alles. Frisse, frisse wind. Ja, maar haar, bezig, haar partij maar... heeft de afgelopen vier jaar ervoor gezorgd... dat een uh, half brood 4 euro uh, kost. In, dat uh... is waar. Dat is waar. En dat zal wel en... de doorslaggevende reden geweest Precies. zijn. Precies. Ja. Ja. ja. ja. Zo zie je maar, hè? Ja. Zeker. Toen nou ja. We weer. Ja. ja, nou ja, wij, uh, bij ons is het allemaal geregeld. En uh, wij gaan uh, weer een uitzending doen, Dolly. Leuk dat je erbij bent. Ja, nou leuk om ook weer hier te zijn. Ik vind het wel lekker zo heen in de maand om te trokken te blijven. Ja, ik ben een beetje verkouden, maar goed. Ik ben verkouwen, daar heeft ook mijn Henk een mooi nummer van. Ik dacht er nog aan om die als eerste plaat te draaien. Maar nee, toch, dit is dat America van David Bowie. Doe je die twee? Ja, dat kunnen we zeker doen. Wereldnieuws gaat natuurlijk voor op het nieuws van Rob Harms. Ik ga hem even opzoeken. Hé Dolly, wat gaan wij vanmiddag allemaal doen? Oh jeetje jongen. Jo, een lijst hè? de hele lijst, ja, dat, dat we dat redden in drie uur. Nou, we gaan natuurlijk om kwart over twee even wat uh, nieuws in het kort uh, doen. Uh, half drie krijgt u weer het weerbericht van ons te horen. Uh, kwart voor drie weer even een blik in het nieuws. Dan om kwart over drie gaan we naar uh, de voetbalwedstrijd uh, Medenblik Zandvoort. Ja, begint om drie uur. Die begint om drie uur, maar we gaan kwart over drie even contact zoeken met Piet om te kijken. Of, want om drie uur is er natuurlijk nog niks te vertellen. Uh, of er inmiddels al uh, ontwikkelingen zijn op de groene mat. Dat gaan we om kwart voor vier herhalen. En zo rond de klok van kwart over vier gaan we nog eens een keertje contact zoeken met Piet. Om te zien hoe het er daarvoor staat. Um, dan gaan we ook even luisteren naar uh, de verslaggeving uh, van onze collega Ger Loogman... Die is aanwezig geweest bij de kindercommissie um, vaststelling. Ja, die is uh, geïnstalleerd hè, op het die raadhuis. Die is geïnstalleerd, heel ja. Heel officieel ja, ging ja. dat. Ja, hartstikke leuk. Kinderen te zwaar onder de indruk. Ouders ook allemaal natuurlijk. En uh, nu maar kijken hoeveel uh, ze in de pap te brokkelen hebben. Hoeveel, welke vingers ze in de pap kunnen krijgen. Ik ben hè? heel benieuwd. Over uh, alles wat ze vinden dat er moet gebeuren. Uh, dan om half vier ongeveer de uh, evenementenagenda... Uh, is even zien. We gaan naar de Pit Report rond een kwart over vier. En we gaan natuurlijk om kwart voor vijf weer kijken welke schatje er zit te wachten in het uh, Kennedy Dieren hier in Zandvoort. Heb je er al één gevonden, Dolly? Ja, Fleur. Fleur? Ja, we gaan eens kijken naar Fleur. Okay. Lieve lieve Labrador dame. Ja, ik heb de foto ja. gezien. Wat een ja, jij schatje. Bent liefd, hè? jij bent ik ben verliefd. verliefd hè? Ja. ja, ja, ja. Deze dame dat, is en zo leuk. Dat gebeurt niet zo snel. Dat wil nee, he verliefd. helemaal wordt. niet. Nee, helemaal nee, niet nee, op een nee. harige dame. <laughs> nee, lief niet eigenlijk. <laughs> nou, op het nou, hoofd ja. is wel goed, maar uh, <laughs> goed. Geen, geen borsthaar. Nee, nee. nee, ja, ik had het over andere dingen, maar goed. <laughs> Oké. Okay. Oké, okay, we zijn er weer. Ja, ja. Nou ja, een leuke uitzending ja. vanmiddag tussen 2 en 5 uur, 3 uur op de Zandvoortse Radio. We zijn er al 34 jaar en daar zijn we natuurlijk apen trots op. Hele goede muziek hoor je ook vanmiddag, waaronder de nieuwe film van Teddy Swims. The sun is now. Time is now, no one else around. Mama! De man blijft lekkere muziek maken. Teddy Swims hoor je met zijn nieuwe single Bad Dreams. Zo dadelijk het uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Dolly is druk bezig met de redactie. Zo dadelijk hoor je de berichten uit Zandvoort. Maar voordat we aan die berichten beginnen met Dolly... hebben we uiteraard uh, weer een uh, lekkere plaats. Get live. Hier is Salt to Soul. This what's the meaning the line? Tell me.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 wel lekker deze van Saltosol Soul en Live. We gaan naar het nieuws, want ja, er is weer van alles gebeurd deze week. Dolly? Uh, ja, nou ja, inderdaad best wel. Zeker. Het, en, staat, uh, de, ook, het staat nooit stil in Zandvoort. Nee, he? en er komen nog heel veel dingen aan ook. Dus ja. uh, absoluut, absoluut. Ja, zoals bijvoorbeeld 28 november, dan is het weer zover. Dan wordt voor de vijfde keer de Burgemeester Niek Meijer Vrijwilligersprijs uitgereikt. En met deze prijs worden mensen of organisaties in het zonnetje gezet. die zich, die zich weer hebben willen inzetten als vrijwilliger in Zandvoort en of Bentveld. Ja, vorig jaar mocht natuurlijk uh, onze Dini, Dini Maarten Franse, de wisseltrofee in ontvangst nemen voor haar enorme inzet voor anderen. Maar wie gaat haar dit jaar opvolgen? Volgen? Nou, als jij nou iemand kent die deze prijs verdient, stuur je nominatie dan voor 18 november per mail naar burgemeester Niek met de naam van de vrijwilliger of organisatie die volgens jou een plek in de schijnwerpers verdient. Maar als je dat niet kan, hè, dus uh, online, dan mag je ook je nominatie schriftelijk inleveren bij de receptie van het raadhuis aan de Zwale Oké, okay, zullen wij uh, jou uh, voordragen? Dat vind ik wel dat een hele mooie. Dat zal eens een keertje tijd worden. Daarom, dat bedoel ik. Dus luisteraars, denk nee. aan Dolly Tempierik. Ah. Ze is er klaar voor. <lacht> Mooi. Ja, ja. Nou goed, even alle gekheid op een stokje. Uh, over dat raadhuis gesproken. Uh, vanaf afgelopen donderdag, jongsleden, 7 november... sluit de centrale balie op donderdagavond een uur eerder dan dat we gewend zijn. Namelijk om 7 uur in plaats van 8 uur. Is er een voetbalwedstrijd? Nou, het, ik denk dat het uh, structureel is. Dus oh, voor structureel. Keer. Oh. Ja, ja, ja, want het is vanaf. hè De aangepaste openingstijd geldt voorlopig als proef. Ja, zie je wel, daar komt hij al. Voor een periode van vier tot zes maanden. En na die periode beslist het college van BMW of de kortere openingstijd op donderdag gaat blijven. De andere openingstijden van de centrale balie zijn als volgt. De iedere ochtend van op werkdagen van half negen tot half één. En dan in de middag van maandag tot en met donderdag van half twee tot vier uur. En op vrijdagmiddag is de balie gesloten. Maar op donderdag kun je ook s avonds, is die ook s'avonds open, dus van vijf tot zeven. En als je zonder afspraak wil langskomen... voor het aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs... dan kan dat op werkdagen van half negen tot half één. En op donderdagavond van vijf tot zeven. Voor de rest moet je dus echt een afspraak maken. Nou, wij gaan het gewoon even op de app zetten. Dan kan iedereen het uh, nalezen, Dolly. Zo is dat. Zeker. Dus uh, mocht je de app nog niet hebben trouwens... de ZFM app, download hem dan nu. Onder meer verkrijgbaar in de Play Store. Helemaal gratis en voor niets... En er blijft ah, op de hoogte van de laatste nieuwtjes, zeker handig. En hier is uh, Shetem. Het is donker op straat en ik weet het is laat Maar ik moet je wat vertellen Neem nog eventjes plaats, een minuut voor je gaat Kan je al bestellen Want er is iets en het duurt al lang En ik wilde het al zeggen, maar het maakte me bang Maar nu je met je jas staat, weet ik me geen raad En mijn hart gaat alsmaar sneller Dus ik zeg toi, hé man, hoe zo'n 3 En ik ben mezelf omdat jij je bent En ik ken mezelf omdat jij me kent En toch en moi zijn zo mooi verhaal Want ik ben mezelf omdat jij hier bent En ik ken mezelf omdat jij me kent En ik myself mezelf niet de jammer Oh, mm -hmm. De, de voetjes van de vloer op de zaterdagmiddag lekker hoor. de single Night to Remember uiteraard van Shalamar heeft speciaal voor alle disco liefhebbers of geen weer, zomer of je winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Brrr, koud hè was het uh, door Nou, hier? ik wilde net gaan vragen aan de mensen, willen jullie het wel weten? Want uh, gisteren, Ja, maar het, het was het. ook zo koud gewoon. Uh. Oh, gisteren de, de, Ja, het was water koud. Ja, ja, heb je de verwarming uh, al aan gehad, of niet? Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja ik ook. Want, uh, Ondanks dat ik onder dekentjes lig begraven <laughs> en zo, ja, toch de, de, wel die kachel aan We moesten het doen gewoon. Ja, het ja. was veel te koud. Veel te koud. Ja, maar ja. Uh, ja ja, zijn, we, en, uh, zijn we toch wel weer vanaf van die kou of niet? Ik, zal ik eens gaan kijken? Ja, doe maar. Ik, ik heb het nog niet helemaal goed gelezen, nee, moet okay. ik eerlijk zeggen. Dus ik zie het nu ook voor het eerst. <laughs> oh, oh, oh. Ja, ja, nou ja. Vandaag, je, je, je zet me altijd zo in het werk, jij. Dus, uh, vandaag is het grijs en bewolkt. Nou, dat hadden we allemaal gezien toen we uit het raam keken. En er waait een zwakke zuiden tot zuidoostenwind. En het is 8 graden. Och, jongens, moeten we wennen. Zondag, dan zijn er opnieuw wolkenvelden, maar regionaal kan de zon even tevoorschijn komen. En het blijft droog en er waait een zwakke zuidwestenwind. Maar de temperatuur gaat gelukkig wat stijgen naar Kijk. 10 graden. Worden wij even verwend? Zeker, zo, ja. 10 graden. 10 graden, oh. Nou, dan gaan we naar maandag even kijken, want dan schijnt geregeld de zon. Dat is natuurlijk wel lekker, maar vooral in de ochtend komt het tot enkele buien. De wind waait uit het noordwesten en is matig, aan zee vrij krachtig en het wordt 12 graden. Zo? Ja, ja, ja, ja. Maar dan, dan komt de dinsdag eraan en dan overheerst de bewolking en valt er af en toe wat lichte regen of misschien motregen. De wind waait uit het noorden tot noordoosten, is mee meest matig van kracht en het wordt dan weer 10 graden. Ja, nou, ja. we moeten het er even mee doen. Ja, het is niet anders. Nee, helaas. of je moet het land uit natuurlijk. Hè. Want uh, ja, ik ook. weet bijvoorbeeld uh, dat er wel een uh, aantal zandvoorters is... die, uh, die momenteel uh, al in Spanje zitten. Ja. In Tormel ja. Tormolinos heet het daar geloof ik. Tormolinos is niet bij zandvoorters. Carriuela is ja, ook ja, heel erg, ja, ja, ja, ja ja ja ja Ja, uh, mijn voorkeur ligt nog altijd in Almuñécar. Oké. Okay, dat okay. vind ik een heerlijk plaats. Ligt dat dan uh, ook een beetje aan de oostkust of uh, niet? Uh, het ligt net in de bocht dat je van zuid naar oost overgaat. En dat heet dan ook de Costa Tropical. Omdat daar echt een troop, meer tropisch klimaat heerst. Ah, nou ja, ja lekker hoor. Ja. Zeker lekker zonnig dus <laughs> uh, in, ja, in Spanje. Maar die hebben natuurlijk ook uh, fixe regenbuien gehad. En uh, heel veel uh, ah, ja. overlast daar uh, bij ja. Valencia. Valencia, ja, maar ook in het, uh, in het zuidoosten. Nerga uh, lag ook helemaal onder de modder. Ja. En dat is ook in het zuid, uh, zuiden uh, aan de Costa Tropical. Ja, ja, ja. Het, het, het hoort er nou eenmaal bij. Ieder, ja, dat is ook zo. Weet je, het is een heel groen land, heel mooi. En uh, van april tot, uh, tot en met september valt er geen druppel. En dan komen die vreselijke regens. Maar ja, omdat tegenwoordig alles volgebouwd wordt natuurlijk. Hè, al die bergen die nog geen acht tot tien jaar geleden helemaal groen waren... zijn nu wit van de huizen. Ja. En ja, dat water kan nergens naartoe. Dus je krijgt enorme stuwing en stromingen. Ja, ik zag namelijk dat ze ja. heel veel dijken daar uh, bij uh, Valencia in die ja. regio... Ja. gewoon uh, afgebroken hebben allemaal. Ja, dat is ja. natuurlijk ook niet slim, hè? Nee, dat, dat is echt niet ja, slim. Dan gaat het op een gegeven moment niet ja, goed. Ja, ja, en, nou ja. En, ja. Vroeger was het ook altijd al. Toen hadden de Spanjaarden eigenlijk geen auto's. Dat, dat, dat was zo, maar iedereen heeft nu een auto. Ja, dus die auto's die worden meegesleurd gaan stapelen. Ja. Nou ja, Europa ja, was er het, daar. Uh... Ja, maar dat, dat gaat blijven hoor. Ja. Om de zoveel tijd. Nou ja, we ja. hopen op uh, weer uh, beter berichten. Dat het weer uh, nou, beter gaat zeker. daar in die uh, regio. Hoor. Zeker. Dankjewel voor het weer. Dat was het uh, Rico Weer. Yep. Uh, RegioWeer.worldpress.com Daar kan je het nog een keertje nalezen. Of kijk voor het ZFM weerbericht op onze eigen ZFM app. Die gratis te downloaden is. Net als wat ik net zei. En hier is een mooie single hoor. Hier is Memories. Here's to the ones that we got.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 Everything gon' be alright Gonna raise a glass and say hey, Here's to the ones that we got oh, Cheers to the wishes We're here but you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through oh, no. Toast to the ones here today oh, no. Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories yeah. And the memories bring back Memories bring back your do, do, do, do, Ja, Maroon 5 was dat. En uh, Memories. Ik zie Dolly in één keer kijken dat ik het heb over kerstplaat. Ja, ik uh, gaat de kerstplaat draaien. Ja, ik weet ja, dat ja, je ja. niet helemaal lekker bent op het moment. Dat nee, Maar dat het zo erg ja. is. Nou ja, ik hoorde van, uh, ja, van de week hoorde ik al de eerste kerstplaten langskomen ja. op de radio. Oh, goed, hoor. Maar tot mijn grote verbazing ja. was ik uh, muziek aan het uh, uitzoeken voor uh, dit uh, programma. En uh, waar kwam ik achter? Dat nou. een aantal artiesten al de eerste kerstplaten hebben uitgebracht. Ja, echt Want waar. Voordat ze te laat komen. Voordat ze te laat komen, denk ze, lekker, jei, uh, lekker snel jei. erbij. Jei. En uh, onder meer uh, Cher heeft uh, de kerstplaat uh, al uh, uitgebracht. Charlie Poets ook, trouwens. En uh, de andere die ik tegenkwam en die ik ga draaien, Dolly. Ja, je ontkomt er niet aan. is uh, Eva Max. Hier is uh, One Wish. Nou, oké. Okay. Komt hij aan, hoor. Jingle ja. bells. Ik hoor het al. Toppen we er echt mee hoor met de kerstplaten. Voorlopig even weer, Dolly. voorlopig ik Ja, voorlopig. Nee, er komen binnenkort echt kerstins aan hoor. Of kom je ook bij ZFM niet aan? We hebben er toch wel een beetje zin in. Ook ja, in de, de, de, de, als je, de als je toch kerstliedjes gaat draaien, moet je ook eerst de, de, de, de, de, de kerstboom opzetten. Ja, oké, oké. Okay, okay, okay. ja. Dus, huismeester. Ja. <laughs> oh. ik kom wel helpen. Ja, huismeester. oké, okay, dan is het goed. Ja. Gaan we het weer gezellig maken in de studio aan de tolweg, Tina. Gezellig ook op de radio met uh, Billy Joel, die gaan we houden. You're Only Human. Ja, jaar staat hij heel hoog in de top uh, 2000 van uh, Radio 2. Met uh, niet deze single dolly, maar wel met uh, de Piano Man natuurlijk. Hè? Ja, ja. jaar ja. weer in de top 10. En, uh, Zonder geheel, al klassieker. Hè? Geheel terecht, want het is ja. een, uh, blijft een wereldplaat. Ook deze trouwens hoor. Mm -hmm. 83 uh, noteren wij voor uh, Your Only Human, heb ik het over het jaartal. Hey, ja, we gaan het hebben over uh, de kindercommissie, want uh, die is ja? weer geïnstalleerd. Ja, afgelopen woensdag op uh, 6 november is uh, de Zandvoortse kindercommissie officieel geïnstalleerd. En de leden hebben daarvoor net als echte gemeenteraadsleden... de officiële belofte afgelegd in de raadzaal. En de kindercommissie die bestaat uit tien kinderen van de vijf basisscholen in Zandvoort. En die kinderen die zijn uit groep 7 of 8. En ze zijn actief in de leerlingenraad van hun school. En daardoor weten zij veel van de ideeën en de wensen van andere kinderen. En dan kunnen ze die delen tijdens de vergaderingen van de kindercommissie. Nou, die kindercommissie heeft als taak om het gemeentebestuur te adviseren... over zaken die zij belangrijk vinden... En uh, in het bijzijn van hun ouders beloofden de tien leden zich in te zetten voor alle kinderen in Zandvoort. En nu het officiële gedeelte klaar is, komen de leden van de kindercommissie elke maand bij elkaar om hun ideeën te bespreken en plannen te maken. Wel nou, spannend hoor. Hartstikke leuk. Ja, en zeker. En ik denk heel nuttig. Zeker, ja. ja. Laat, ja. laat de kinderen het maar zeggen, die hebben vaak een hele goede blik op dingen. Hè? Ja, ja, ja. En, een hele heldere en, uh, blik. Wat heel leuk is, is dat onze collega Ger Loogman uh, ter plekke was. En uh, die heeft, geloof ik, interviews afgelegd. Als ja, dat klopt. Hij heeft een sfeerimpressie uh, gegeven leuk. van uh, wat daar allemaal op het raadhuis gebeurde.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 ja, wel iets leuks, maar ook iets formeels. Want jullie worden straks geïnstalleerd als de kindercommissie van Zandvoort. En dat is de eerste kindercommissie die we in Zandvoort gaan hebben. Gelukkig dus jullie zijn de gelukkige eerste. Van wie komt dit uh, initiatief? Nee, het is een, een, een, een samenwerking...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 goed hoor. Ja, prachtig. Nogmaals, ja. En ze hebben er zin in, hè? Ze hebben er ontzettend zin in. Ontzettend enthousiast. Ja. Leuk, leuk. En ook wel een beetje sommigen niet spannend vinden. Ja, ja, ja, maar dat precies. is ook logisch. Ja. Gezonde spanning. Ja, ze worden zo uh, uh, uh, ge... geïnstalleerd. Geïnstalleerd. Ja, dat en, doet en, de burgemeester ja. Molenburg. En dat gaat op dezelfde manier eigenlijk als raadsleden, hè? Ja.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 Vind je het spannend? Nee. Nee? Een beetje, een beetje, een beetje. beetje. Weet je wat je gaat zeggen zo? Nou, ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Oh, dat komt nog wel. Weet ja. Ja. je niet wat je gaat zeggen? Gewoon introduceren. Mogen hier nog even een glaasje limonade? Hoe vind je het? Heel cool. Vind je het cool? En vind je het spannend? Dat ook wel, ja. Maar zijn er dingen waarvan je denkt van, uh, dan ga, ga ik ze even laten weten? Mm, misschien, ik weet niet. Weet je nog niet? Nee, ik weet, ik weet nog niet zo heel erg. Moet je nog een van. beetje over nadenken? Ja. Ik begrijp het. En jij? Hoe ga jij het aanpakken? Ja, uh, we willen gewoon met elkaar overleggen. Ja.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 Ja, ik hoop het ook. Veel oh, succes! Dank je wel. Ik ga me wat voorlezen. En dan zeg jij dat verklaar en beloof ik. Ja? je dat onthoudt? Mooi. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de kindercommissie benoemd te worden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 vind ik echt leuk dat ze zich ook met de inhoud van het beleid ja. bezig moeten houden. Ja. Dus ik heb net ook gezegd, maak het ons niet te makkelijk. <lacht> ik hoor niet. Ja. Zo, ja, dat was afgelopen woensdag in het raadhuis, Dolly. Ja. De installatie van de kindercommissie. Leuke reportage van collega Loogman. Ja, en ja, het enige wat ik wel even hoor nu ja. van de, de burgemeester David Molenburg. Ja. Van, die zegt van, ja, in sommige plaatsen hebben ze een kinderburgemeester. Ja. Wij kiezen voor een kindercommissie. Nou, ik zal hem verrassen. Wij hebben jarenlang in Zandvoort K ja, ook een gehad. kinderburgemeester gehad. Gehad, ja. ja. ja, ja dus maar uh, maar ook in Zandvoort hebben we daaraan uh, meegedaan. Op een gegeven moment was dat uh, gestopt. Dus uh, ja, wel een hele mooie vervanging uh, daarvoor. Dat uh, kunnen we inderdaad uh, wel zeggen. Ja, maar uh, ik, ik kan me ook herinneren dat uh, uh, uh, toen Lea nog op school zat... die is toen ook zo'n raadslid geweest... Nou, dat is al wat hartjes geleden, hoor. Die is toen ook maar niet officieel geïnstalleerd. Maar ze zijn toen wel in het raadhuis geweest... Ah. omdat zij uh, intern op de scholen gekozen waren door de andere leerlingen... Uh, maar hoe, ik weet niet meer precies, maar de, toen was er geen uh, kindercommissie. Maar ik, ik vind, als je dan moet kiezen, dan denk ik dat een kindercommissie zinniger is dan een kinderburgemeester. Dat denk ik ook. Ja, ja. dan heb je meer uh, kinderen ook uh, die be betrokken zijn, en meer uh, zeg effect, maar. En meer effect. Ja. Ja, ja. En, en wat, wat uh, uh, burgemeester Molenburg zegt... Uh, de, voor de toekomst uh, deze kinderen die uh, gaan meemaken uh, uh, wat, wat de beslissingen die nu genomen worden in de gemeenteraad uh, wat voor weergaat dat op hen heb, heeft. Zeker. Ja, toch? Nou, ik zit uh, te denken toen ik die leeftijd had uh, van ja. uh, deze kinderen. Ja, het je nou, dus ik te had, vertellen. Ik had het echt niet gedurfd hoor, om dat uh, te doen. Oh ja, ik wel. Jij wel? Oh, ja. oh, oh, ja. Ja? oh ja. ja. Ja, ja, ja. Ja, zeker. Nee, nee, nee, veel te eng, joh. En? Voor mij, ja. Is toch prachtig? Ja. Ja, natuurlijk is het toch prachtig. Jij, dat jij dat deed het dat al vroeger als een klein dolletje. Ja, oh, ik was al vroeger een hele grote baasspeler, hoor. Ja? Oh, ja. oh jee. Ja, oh, ja, ja, oh, jee. ja, ja, ja. Nou ja, je weet het, he. vrijwilliger van het jaar, uh, ze kan nog genomineerd worden. Ah. Maar na deze over. onthulling zullen, zullen, zullen de stemmen wel weer teruggetrokken worden. Het, het zit er toch niet in dan. Uh, nou, je weet het nooit, hè. Of mensen nu luisteren en denken van, nou, die tempieren, nou ja, ja, ja, dat moet. Als mediavrouw. Ja, als mediavrouw. Ja, ja, ja, ja. Mediavrouw van het jaar. Kan je ook nog worden. oh jee, yeah, ja, dat <laughs> kunnen we ook nog gaan, gaan opzetten. Nou ja, ja, laten we het niet te gek maken. Nee, nee, joh, nee. Ja. Nee, nee, nee. We nee. hebben al genoeg verkiezingen en toestanden allemaal. Ja, nee. zeker, zeker. Dat de ondernemer van het jaar ja, ja, krijgt we ook, ook natuurlijk. Ja, daar ga ik straks ga, wat over straks vertellen. Straks, bij de evenementenagenda neem ik aan. Ja, ja zeker. Of tussendoor. Of Tussen, ook. Kan ook, kan ook. Ja hoor. Ja, de zit er alweer op dadelijk gaan we voetballen, want uh, op het uh, gaat ze dadelijk om drie uur de wedstrijd uh, beginnen. S.T. Zandvoort tegen Medenblik. En Piet Pijper, die uh, volgt de hele wedstrijd voor ons, doet ook weer de verslaggeving op de Zandvoortse radio. Ja, dus blijf okay. luisteren en graag tot zometeen. Clearly. You told me there's no other God who would be as good to me.